Er staan files in de Randstad op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterbouw de Rijndijk 4 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam voor de afrit Wormen 4. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht Oost 3. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. Tot zover de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 Wishing well to kiss and tell. Oh, wishing well a bird of lightness. Wish me love, oh, wishing well to kiss and tell. Oh, wishing. We're <laughs> gonna Winter. Her machine where well, the butterfly -like tastes Come on and wish me luck Het ritme van Zandvoort, ook op TV. C F Text TV op kanaal 45. C F M. Als hij komt hem, kwam alles goed. to me my... Want dus This is 6.9 ZFM, Zfm. Time's up, gotta move on No way, I won't wait another day Tired of sleeping the stars